Kom er niet overheen. Wie ik ook vraag, ik ben advocaat. Ik zit er doorheen. De graan die lekt in dit huis Heen open haard, wel een groekje, daar zit een muis In de vloer, die is rot, aan verre toe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 So I tried it Little Freddy mm -hmm. I've got an answer to me Goedenavond, dames en heren van Zandvoort. We zijn een beetje vertraagd, helaas, dat kan gebeuren natuurlijk. U luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé van vrijdagavond 11 december. Live vanuit Hotel Hoogland, naast onze Watertoren. Presentatie Tom Hendricks. We hebben de volgende gasten uitgenodigd. Ze zitten er al, om 7 uur, Patricia Rehmer. Zeg ik het zo goed? Ramaar. Ramaar. Ja. Kees Kuiper, schrijver van zijn boek Ozima. Jan-Peter verstegen. wat is de invloed van zingen op de geest? En om half negen Ellen en Patrick Verhey met de historie van de Haarlemmerstraat. Nou, dan gaan we meteen beginnen Patricia. Ja. Zou je iets over jezelf willen vertellen? Uiteraard. <laughs> waar zal ik mee beginnen? Ik, um, ik woon nu al 14 jaar in Zandvoort. Ik ben hier met heel veel liefde gekomen. Uit Amsterdam, daarvoor uit uh, Vancouver, Canada, waar ik geboren ben. Ik ben nu 18 jaar in Nederland. En uh, ja, ik weet niet wat u nog verder nu wilt weten. Dus ik laat het even Mag je jullie je ook jij ook. zeggen hoor. Oké, okay, graag. Vancouver, ik, ik hoor geen Canadees accent. Nee, Grappig. ik schijn een muzikaal oor te hebben. Maar ik heb ook een beetje stiekem op mijn dertiende een aantal jaar in Nederland gewoond. Dus ik oh, heb het nee. ja, nog geleerd. Je bent kunstenaar. Uh, kun je uitleggen wat voor kunst je zo al maakt? Ik maak veel diverse dingen. Ik maak veel diverse dingen. Ik ben begonnen eigenlijk als fotograaf, al heel jong. Op mijn zevende wilde ik niks anders dan een camera. Dus dat zat al heel jong in. En uh, ik ben later na, na school, wilde ik naar de kunstacademie. Dat mocht uh, uit liefde van mijn vader niet op dat moment. Hij vond de geitenwolle sokken maar niks. En wilde dat ik liever iets deed waar ik geld mee kon verdienen. De kunstacademie kon altijd, zei hij toen. Uh, en toen ben ik zelfstandig dus naar Canada gegaan en ben ik daar begonnen. Met de kunstacademie. En later heb ik de fotoacademie gedaan. Dus ik heb beide um, dingen een beetje geïntegreerd. Ik fotografeer nog steeds heel graag. Ook heel veel uh, zwart-wit, nog ouderwets. Met film, nog in de doka. Een oh, die-hard. Okay. Ja, ja, ja. Oh, wow. een, een hele dure hobby ondertussen ook. En uh, ik ben ongeveer 14 jaar geleden begonnen met intensief schilderen ook. Dus dat doe ik allebei. Verweldig. Maar je opleiding heb je dus in Vancouver gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Okay. Je staat uh, in de nieuwe uh, kunstkracht 12 op bladzijde 28, voor de mensen die hem net als wij uh, bewaren. En dan zie ik uh, een hertje. Het lijkt wel op het uh, ijs. En een, een, hoe noem je dat? Een mannetjeshert? Ja. <laughs> <laughs> Wat is uh, een rea? Nee. Nee, dat zijn vrouwtjes. een hert. Een hert. Ja, ik zit sterk te denken in het Engels. Ik denk daar... Ja. dier. Ja, precies. Wat kun je daarover vertellen? Hmm, dat is interessant. Ik ben op een of andere manier al een aantal jaar helemaal uh, in de ban van alle dieren met gewijen. En bij mij zit er altijd wel ook wat symbolisch achter. Ik ben erg met uh, spirituele zaken bezig en zelfgroei en dat soort dingen. En um, daar is dat een beetje uitgegroeid. En dit is een serie die uiteindelijk uh, uit deze twee geboren is. Die heet If You Go Down to the Woods Today. Dat is natuurlijk het oud-Engels liedje <laughs> van de Teddy Bears Picnic. Maar bij mij is het symbolisch voor wat je allemaal in het leven tegenkomt. En uh, dat is helemaal uitgebreid en, en een beetje vervreemd geworden met bijvoorbeeld uh, kwallen die in de bomen hangen. Die zijn symbolisch dan voor mij voor de pijnen die je in het leven hebt en de prikken. Dus dit is het begin daarvan. Dus uh, het is een beetje de magie wat in, in, de, ja, in de bossen wandt. Okay. Loop je ook zelf veel in het bos? Ja, heel graag. Ook aan zee. Uiteraard, maar ik ben heel graag in de natuur. Met daarom ben ik ook in Zandvoort komen wonen. Nog dicht genoeg bij de grote stad Amsterdam, waar ik toen werkte, nu niet meer. Uh, maar wel dus lekker de natuur, meer ruimte om me heen. Uh, je zegt, ik uh, doe veel vanuit een mystieke gedachte. Ja. Toch ben je ook redelijk zakelijk. Ja, dat klopt, maar dat leer je langzamerhand. Oh. Ik heb, want als je even googelt, kom je jou op diverse manieren tegen. Is het zo? We We het het <laughs> ja. dus dat zo? Dat heb ik nooit gedaan. Google naar jezelf. Ja, dat is wel handig, ja. ja. Want er staat onder andere uh, werk van jou te koop via marktplaats. Is je dat? Nee, dat weet, dat weet ik niet. Oh, dat is buiten <laughs> dat is jou wat? omgedaan door een <laughs> fan of een. <laughs> <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee. Oh, dan ga ik meteen even kijken. Ja, ja want misschien valt er wel, wel, wel, wel, wel wat af te rekenen. Je weet het niet. Ja. <laughs> Dat kan heel goed. Ik weet, we hebben wel een um, aantal posters gemaakt. Vanuit Zandvoort ook. Via Marianne Rebel voor Goed Doel. En uh, dat, ik weet dat daar een aantal van nog uh, doorverkocht worden. Dus dat kan ook wel daarmee te maken hebben. Maar wie weet. Ik ga ja, even kijken. Ja, het is kijken. te hopen. Ja. <laughs> dat opeens uh, iets gekopieerd wordt. Ja, en precies. vervolgens uh, ja. te koop wordt aangeboden. Ja, Ik heb het zakelijk in mijn bloedhok. Mijn vader is uh, echt een, een enorme verkoper geweest. Uh, heel hoog op. Mijn broer heeft het ook. En het... Het kunststuk zit ook in de familie, dus Zitten allebei ook in. Ja. In welke richting zit dat dan? Want je vader ja, zag niks in de kunstacademie, dus bij hem komt het waarschijnlijk niet vandaan. Nee, maar daar, daar heb ik een verhaal over, daar kunnen we uren over praten. Die kan ik misschien he heel kort vertellen. Mijn vader was eigenlijk, denk ik, in hart en ziel kunstenaar. Hij maakte prachtige dingen. Ik heb zijn schetsboeken ondertussen. Ook van toen hij uh, in zijn dienstperiode, waar hij die echt met een paar lijnen... ...en karikaturen van mensen kon maken. Fantastisch mooi. Hij heeft het een poging ge gegeven... ...dat zeg ik niet goed in het Nederlands... ...pardon, gedaan. In Parijs, op, op een hoekje in Parijs gaan staan... ...en heeft niks verkocht. Toen zei hij van... Nou, ...daar verdienen we dus niet mee, dat doen we niet. En dat heeft hij dus vervolgens... ...bijna nooit meer in zijn leven toegelaten. Hij wilde met pensioen... ...dit is een mooi een moraal verhaal... ...voor iedereen die luistert. En zei... Ik ga lekker in Spanje een huisje kopen. Ik ga mijn haar groeien, hippie worden en kunstenaar worden. Wow. En hij is een jaar voor zijn pensioen ziek geworden en oh, overleden. Vreselijk. Ja. Dus dat is het verhaal. Oh, en op dat zonde. moment is de deur voor mij opengegaan. Want ik heb dozen vol met kunstspullen gevonden bij zijn overlijden. En dat heeft mij heel erg geraakt. Ja. Toen dacht ik: ik ga niet wachten. Hmm? Doe het nu. Ja. ja. Perfect. Heel ja. triest eigenlijk. Ja, heel triest. Ja, ja. Dat je toch een passie hebt, maar dat leg je ja. naast je neer. In ja. alle goedheid natuurlijk. we goedheid het heel goed Ja, ook. inderdaad. Zorgen dat ja. wij... Uh, ja, geld ja. op de, de plank ja. ja. in plaats van kunst. In 1995 ben je een shamanistisch student geworden. Heel goed. Je hebt echt een huiswerk <laughs> ja. gedaan. Ja. Wat, wat, wat houdt dat in? Ik ben um, zoekende geweest. Nou, ik denk zolang als ik mij kan herinneren. Ik weet dat ik op mijn twaalfde boeken van Jane Goodman las en dat zijn de sterren, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, horoscopen, dat soort dingen, ja. dus ik was heel jong geïnteresseerd. Ik ben, uh, nou ik heb van alles en nog wat gedaan, boeddhistische studies, meditatie en heel veel had te maken met gurus, mensen die boven je stonden en daar ben ik een beetje op afgeknapt op een gegeven ogenblik. En toen zei iemand: Je moet hier zijn. En dat was een man uit Amerika uh, die zichzelf shamaan noemde. En die zat gewoon bij ons gezellig op de grond. En alles wat hij zei was voor mij heel erg raakt. Dus ik ben daarmee begonnen. En ja, dusdanig. <laughs> uh, op die manier ben ik daarin gerold. Dus wat het is precies heb ik niet, niet uitgelegd. Maar, <laughs> maar uh, shamanistisch student betekent dus dat je in feite nog steeds studeert? Ik blijf doorstuderen, ja. Zoals elk mens eigenlijk zou moeten doen. Ja, ja het is nooit uh, het Elke is dag nooit is een studiedag. Over. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja. Ja. Heb je ook iets met indianen uit Canada? Ik denk dat dat daar een beetje wakker is geworden. Dus, dat zijn natuurlijk mijn wortels. Ik was ja. altijd erg geboeid door de indianen daar, maar ik vond ze heel erg triest. Want de indianen waar je contact mee maakt over het algemeen... Uh, dat zijn toch uh, afgezakte figuren die aan de alcohol zitten en op straat bedelen en dat soort mm. dingen. En dat vond ik altijd heel triest. Maar ik had vriendjes daar. Ik ging altijd praatjes met ze maken. Ja. Ja. Maar er waren geen uh, indianen die ook... Uh... Ik heb toen ik daar woonde geen contact gemaakt nee. met, met shamanen en dat soort nee. dingen. Nee. Nee. nee. Die zijn er toch wel onder... Absoluut. De, uh, ja. En kunstenaars ja. ook. Ja. Prachtige dingen maken ze daar. Ja. Ja. De Inuit. Als je jouw website leest, dan... Dan kan je het opmaken dat je je helemaal overgeeft aan je inspiratie. Maar ja, dat klopt. Stuur je die dan nog bij met de hersenen of laat je het helemaal gaan? Ik doe een poging om het helemaal te laten gaan. Want ik heb gemerkt dat ik eigenlijk altijd heel veel controle heb gehad. En dat dat eigenlijk heel veel mooie dingen tegenhoudt. Mm -hmm. Dus hoe meer ik doorga, ook in mijn kunst als kunstenaar... Hoe meer ik eigenlijk loslaat. En dat is heel duidelijk in mijn stijlen te zien ook. De manier waarop ik schilder. Dat is heel gecontroleerd geweest. 14 jaar geleden toen ik begon. Met mysterieuze schilderijen Die heb jij waarschijnlijk dus op mijn website gezien. Ja. Van de indianen. Ja. En nu wordt dat als je naar de herten kijkt. Veel meer met lagen en veel losser eigenlijk. Ja. Ik las ook dat je uh, healings aanbiedt. Ja. Oude website hoor, maar ja, <laughs> dat doe je ja, nog wel? hij stopt in 2008. <laughs> ja, maar niet alles is bijgewerkt tot die tijd, alleen een paar dingetjes, ja. maar dat geeft niet. Ja. Mag dat doe je niet? Een dat doe je niet meer? Uh, jawel, dat doe ik ook. Ja. Ik heb twee dagen per week ongeveer waar, waarin ik nog steeds counseling geef en sessies en healing sessies. Ja. Ja. Maar uh, op welk gebied? Ik zeg. Altijd dat ik enorm veel in mijn uh, tasje heb met dingen die ik heb geleerd. Ik heb natuurlijk nu meer dan 14 jaar studie achter de rug. En ik heb echt heel intensief gestudeerd een aantal jaar. Ik deed bijna niks anders. Maar om de vraag even goed te beantwoorden, alles, als mensen bij mij komen met stress, dan help ik ze ontspannen, dan leer ik ze technieken om dat zelf te doen, uh, meditatie, en dat gaat dus helemaal door tot met kristallen werken, met, met mijn handen werken, ook verschillende perspectieven aanbieden als iemand in de problemen zit, dat soort dingen. Dus heel, heel divers. Ja. Dus juist niet alleen bezig met kunst, maar ook met levenskunst? Absoluut, daar gaat het allemaal om, wat mij betreft. Er zit niet alleen de kunsten in de familie, maar ook het heldenziend zijn, het shamanistisch, het, uh... en bij dat, wie? Ja, dat is aan mijn moeders kant. Mijn moeder was voor mij als kind altijd heel boeiend, want zij had dromen die werkelijkheid werden, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat was wel altijd heel spannend voor mij. Kun je er één noemen? Wil je er één noemen? Zij heeft bijvoorbeeld van een vriendin van haar gedroomd, die uh, ook drie dochters had, heeft ze van één dochter gedroomd die ging trouwen dat ze zwanger was. Dat bleek waar te zijn. Toen had ze een tweede droom, die ze dus vertelde aan haar vriendin ook, s ochtends vroeg van oh jee, ik heb gedroomd dat ze tweelingen krijgt en ze hebben net het hele huis verbouwd aan de muren tussen alle slaapkamers hadden ze net dus oh. uh, neergegooid van oké, okay, die hebben we niet meer nodig. en dus wij in die droom helemaal in de stress van jeetje moeten we weer nog slaapkamers weer erin bouwen. En dat bleek dus zwaar te zijn. Zo geweldig, ja. ja. ja. Uh, de naam van de meer. Zeg jij wel wat, denk ik? Een beetje, ja. Ja. ja. Die zou een videoclip van jou maken, heb ik begrepen. Oh, die van de meer, pardon. <laughs> ja. van de meer van de meer. <laughs> ja, ik ken er mm, nog één. Oh. Ja, geef niet, ja. Maar die, die zou een videoclip is het al gebeurd? Nee, dat is nog niet gebeurd, ja. nee. Maar nee. wat is daar de bedoeling mee? Nou, het alleen maar op YouTube zetten of? Uh? Nee, ik denk uh, dat het iets uitgebreider zal worden dan een YouTube filmpje. Wat ons bedoeling is, is om mij als kunstenaar en levensgenieter iets meer te laten zien, zodat iemand die mij totaal niet kent ook een indruk krijgt. Dus hoe ik te werk ga wellicht als ik portretten maak van iemand met de fotografie, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is voor mij ook een uiting van kunst, dat hij dat eventjes bijwoont en daar dus ook uh, een videootje maakt en ja, verder naar, wellicht naar het complete project, zodat iemand een indruk kan krijgen daarvan. Wie is van der Meer? Kun je dat uitleggen? Van der Meer is, nou dat kennen alle Zandvoorters, kennen hem toch? Is het zo? <laughs> ja. Dat is de video. professionele Rob in Zandvoort. Oh, dat is ja. met het bedrijfje ja, van, ja. uh, oké. Okay. Ja. ja, nee, goed, ik weet het niet, oh, maar ik ben niet zo technisch. <laughs> Hij doet echt video. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja. goed, dan weten de anderen het ook, want ik denk ja. dat er meerdere zijn die dat niet weten. Ja. Maar uh, goed, die clip is er dan. Mm -hmm. Maar die, ga je die dan huis en huis verspreiden? Of, uh... Nee, het is de bedoeling dat dat via het internet dan inderdaad uh, bekeken wordt. Via dat website, is website natuurlijk... bijvoorbeeld, bijgewerkt wordt. Ja, tegenwoordig als je uh, iets wat zakelijk bent ingesteld, <laughs> dan is het heel handig als je ook veel op het internet hebt. En hmm. dat is natuurlijk Facebook, Twitter en uh, allerlei andere... Zing. Hm? Zing, daar kom ik je ook tegen. Dat oh. mij ook helemaal nou. niks. Een van de liefhebber dat die jou overal opzet blijkbaar. Een ja, nou, nou, nou. geheime uh, <laughs> iemand. Ja, dat, is, dat is kennelijk een, een zakelijke tak waar oh. jij dan niks van weet. maar Ja, dat komt voor vanzelf. Het klinkt dat je bijna je Chinees. Is het ook zo geschreven, Ching? X-I-N-G, ja. Nou, vanavond allemaal eventjes uh, op uh, internet. Ja. Ja. Ik denk dat daar dan niet veel op staat. Maar ik zal even kijken. <laughs> ik ben bang dat we zo langzamerhand uh, moeten gaan afsluiten... Ja, nou, jammer. Uh, je neemt dus ook opdrachten aan, neem ik aan. Ja, dat ja. doe ik ook. Ja. Fotowerk, ja. maar ook portretten. Ja. ja. Hoe kunnen de mensen jou vinden? Um, ik ga volgend jaar, ik ben bezig nu echt een bedrijf op te starten. Want ik wil nog even wat zakelijker neerzetten wat ik doe. En ik heb heel veel ideeën. En op die manier is dat, heeft dat meer fundering. Dus ik hoop... Ik durf geen datum te noemen, maar ik hoop februari, maart, maart, na de winter, om echt een website te hebben. Maar mensen kunnen mij uiteraard in Zandvoort uh, in de telefoongiets vinden, zo langzamerhand, op het internet. En via Menno goort waar ik een paar dagen per maand altijd nog werk. Dus, uh... Daar, ben Daar ik ken ik, ik je van. Ja, <laughs> ik dacht ik zal het even nog laten vallen. Wil je je telefoonnummer even noemen voor de mensen die denken nou, ik wil een afspraak maken? Ja ik, hoor, dat wil, ja, dat ik wel. Er staat in de telefoonbak, dit is 023, uiteraard voor zijn antwoord 5717139. Dan heb ik nog een laatste vraag. Descolages, de college, oftewel in de vergaderkamer van de burgemeester worden geëxposeerd. Ja. De datums zijn al uitgereikt, wanneer ben jij? Ik ben volgend jaar, ik, uit mijn hoofd moet ik in de lente uh, wat klaar hebben om daar het op te hangen. Ik weet niet precies het datum mm, uit mijn hoofd. Wil je vertellen wat je er gaat hangen of is dat nog niet bekend? Dat is nog niet bekend, want ik ben met twee projecten bezig op dit moment. En ik wil even kijken hoe die uitwerken en dan ga ik een keuze daarop gebaseerd maken. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. Nou, hartelijk bedankt. Het is yes. helaas uh, korter, uh, maar uh, ja, nou ja. Erg leuk om even te zijn weer. Ja, dankjewel. Ja, ja jullie ook bedankt. Music. Dames en heren, we zijn weer verder gegaan met kunst en cultuur vanuit Live, vanuit Hotel Hoogland. Tegenover mij en Tom Hendricks zit Henk Kuiper. Hij is onder andere schrijver. Hij heeft een prachtig boek geschreven wat Oezima heet. Henk, waar ben je geboren? Ja, goedenavond. Ik ben geboren in Nieuwer-Amstel. Nieuwer-Amstel, zo heette vroeger, Amstelveen. Oké. Okay. En ik ben in een luchtvaartfamilie geboren, dus... Mijn vader werkte al uh, destijds voor de KLM, dus ik ben daar in, uh, in die wereld op gegroeid. Oké, okay, leuk. Onder de bulderbaan? Ja. Bijna om de bulderbaan, <laughs> ja. ja. Die lag er toen nog niet, maar. Uh, <laughs> Hoe lang uh, schrijf je eigenlijk al? Uh, ik ben met schrijven begonnen toen ik naar Afrika ging voor TerraZone. En wanneer uh, was dat? Dat is zo'n vijf jaar geleden nu. En uh, ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat er een verzoek was om een weblog bij te houden. <coughs> en ik merkte dat het bijhouden van een weblog uh, ook een manier was om alle indrukken uh, op te schrijven en te onthouden en ook te verwerken. En uit uh, dat weblog daar is uiteindelijk uh, uh, dat boek ontstaan wat uh, hier op tafel ligt. Het uh, heette Oezima. Waar speelt het zich af en waar gaat het precies over? Uzima, dat is een uh, groet in, uh, in het Swahili, in Oost-Afrika. En uh, als je iemand een goed en lang leven toe dan zeg je dat. Uh, TerraZon die had uh, daar een project gestart. En die heeft daar een vliegtuig gekocht. En dat vliegtuig hebben zij Uzima genoemd. Okay. Als boodschap naar de bevolking. Uh, omdat het dus uh, vliegtuig hulpbehoefende hulp... Uh, uh, omdat het vliegtuig dus hulpbehoefende... Uh, uh, uh, hulp brachten aan, aan de bevolking zelf. Want Terre des Hommes, dat is een hulpvereniging, ja, het is een Franse naam, dat komt ja, het ook klopt. uit uh, Frankrijk? Nou, oorspronkelijk komt het uit Geneve, maar het okay, uh, 6 -6. is al heel lang geleden. Inmiddels zijn er heel veel, uh, op plekken van de wereld zijn er hoofdlocaties van Terre des Hommes bijgekomen in, uh, in Den Haag zit er een, een, hoofd, een groot hoofd, hoofdkantoor van Terreson. En dat hoofdkantoor heeft weer een aantal uh, subvestigingen uh, over de wereld. We Waar onder andere eentje in Kenia, in Nairobi. En uh, ik ben dus van uh, Terreson Nederland naar uh, Terreson Oost-Afrika gestuurd om daar dus te opereren. Ja. En even iets vertellen over Terresom. Terresom is dus een, uh, een organisa organisatie, een humanitaire organisatie die speciaal opkomt voor de, de rechten van de mens. En over uh, correctie, rechten van, de, van het kind. Uh, wat zij doen is, zij uh, financieren uh, zelfstandige projecten uh, over de hele wereld. Maar in dit geval dan in Oost-Afrika. En een heleboel van die uh, projecten in dat gebied waar ik zat, die... Uh, dat zijn zelfstandige uh, uh, uh, uh, ondernemingen, zeg maar, uh, uh, organisaties die uh, hulp uh, geven aan de mensen. En Terresom die, uh, dus, uh, die stelt dus een vliegtuigen ter beschikking om deze uh, organisaties te ondersteunen, zeg maar. Was het een bewuste keuze dat je als, als hulpverlener eigenlijk die kant ja. op ging? Want je kan natuurlijk ook een andere baan hebben genomen als klopt. piloot. Ja, dat klopt. Uh, Daarvoor heb ik eigenlijk altijd over de hele wereld uh, gezorgd. Ik heb overal uh, gevlogen en voornamelijk in de kleine luchtvaart. Uh, zo heb ik uh, onder andere zes jaar in Suriname uh, gevlogen, in, uh, in de jungle daar, in het Amazonegebied. Je hebt alleen brevet voor kleine vliegtuigen? Of mag je ook boom meer? Nee, ik, ook, ik ben verkeersvlieger, dus uh, het is alleen zo als je een keuze maakt in het begin van je carrière dat je kleine vliegtuigen vliegt, dat de kans dat je naar grote vliegtuigen gaat kleiner wordt. Ja. En ik heb dus gekozen voor de kleine luchtvaart. Ik kwam ook bij dat in de tijd dat ik klaar was met mijn opleiding. Dat je de zogenaamde autoloze zondagen had. Ja. Het was niet echt rooskleurig in de luchtvaart. En, mm. Maar goed, ik, ik heb dus gekozen voor de kleine tak. En omdat ik in die kleine tak uh, zat. werd uh, ik op een gegeven moment benaderd uh, door Ter -de zon Om naar Oost-Afrika te gaan. Omdat het opereren daar met vliegtuigen... Uh, Eigenlijk alleen, alleen maar op ruwe velden is onverharde banen die gewoon midden in het, in het landschap gemaakt worden. om te kunnen landen bij, bij kleine dorpjes en afgelegen culturen. Had je dat wel eens gedaan in, uh, op een hele. Uh, ja, ja dat, dat, dat vergt dus een, een bepaalde ervaring. Ja. Uh, het wil nog niet zeggen als je een boom kan besturen, dat je een kleine 6 na op een, een, een vliegveld te groot van een voetbalveld neer kan zetten. Nee. En juist omdat ik die ervaring had, heeft Teres on mij gevraagd om daar, uh, daar te werken. Dan zit je daar niet in een beetje in oorlogsgebied? Ja, dat zit je wel. Ja. Niet zozeer voor ons. Uh, het... Turkana, dat ligt ingeklemd tussen, tussen Oeganda, uh, Soudaan en Ethiopië. Dus dat zijn, dat zijn wel broeinesten van ja. heel veel geweld uh, om je heen. Turk, uh, Turkana is ook absoluut niet veilig. Je moet daar niet alleen uh, in een erover rond gaan rijden. Als ik dat deed, uh, om vliegvelden aan te leggen of wat dan ook, had ik altijd gewapende mensen bij ja. me. Maar het vliegen is vrij veilig, omdat je landt op, op plekken waar er al een, een landingsbaan is gemaakt. Er woont daar een gemeenschap. Die zorgen dat jij veilig bent. Dus um, het vliegen is vrij veilig om daar te doen. Het enige gevaar van het vliegen zijn de zandstormen en, de, en, ja. en het ruwe terrein. Ja. Ja. Ja. Ze schieten hier niet uit de lucht en daar hebben ze gewoon nee. het materiaal niet voor in nee. principe. Nee, dat doen ze niet. Nee. En ze oh, weten, ze kennen je ook, want... je. Uh, Iedereen maakt gebruik van jouw diensten. Als zij ja. op een gegeven moment ja. neergeschoten worden, dan hopen zij dat wij hun komen halen om naar het ziekenhuis te brengen. Want ja. als ze dat in een landrover moeten doen, dan zijn ze een halve dag onderweg. Ja, ja klopt. Ja, helemaal schouwend met grootmoeder, ja. wat dan ook. En als ze ja. ons uit de lucht schieten, dan weten ze dat ze, dat ze ons We niet halen. Misschien in hun eigen schoen. Hè? Bij wijze van ja. eigen goed. Ja. We hadden wel heel veel te maken met de gevolgen van de oorlog, omdat ze dus elkaar uh, afslachten, zeg maar. Ja. Ja, dan kregen wij de gewonden te vervoeren. En dat zijn vaak hele vreselijke dingen. Want uh, ja, mensen vechten daar niet met, met, met vuisten, maar ze vechten met kapmessen bijvoorbeeld. Ja, vreselijk. Ja. En waarom bestond die, die kwaadheid dan uit die oorlog in wezen naar een andere stad? Nou, uh, het is niet zozeer kwaadheid. Het is meer een, een, een, een geschiedkundig ding. Uh, kijk... Turkana is een land dat uh, bestaat uit nomaden. En die nomaden die, uh, die wonen een ontzettend groot gebied. Wat heel uh, dun bevolkt is met, met wild, met, met water en met groen. Als daar te veel mensen wonen, dan heeft niemand een overlevingskans. Maar... Als er op een gegeven moment een hongersnood komt omdat er een grote droogte is, dan gaan ze bij de buren gaan ze het vee stelen. Ja. Dat is dus een economisch belang, is dat. En ja, het is vervelend voor de buren, want ja, die worden dan afgemaakt en ze zijn hun kudde kwijt. Ja. Maar de stam die overwint, die heeft overwonnen en die overleeft. En dat gaat in feite nog steeds door. Op het moment dat zij honger krijgen, dan zorgen zij dat zij hun eten ergens anders vandaan halen. Daarom is het ook, denk ik, in mijn ogen erg belangrijk dat we zorgen dat die mensen te eten krijgen. Ja, precies. Want een goed en lang leven, zoals Oezima eigenlijk heet, in Afrika, denk je dat dat mogelijk is? Een goed en lang leven voor de Afrikanen ja, en vooral voor de nomaden? Het is wel mogelijk. Uh, en hoe? Een goed uh, leven als je heel erg veel uh, geluk hebt. En uh, Een lang leven, nou dat wordt wel heel erg moeilijk in ja. Afrika. Ja. Dus, uh, He, heb je enige idee hoe oud de mensen gemiddeld worden daar? Uh, um, nou... Nah. Als de mensen mij vroegen hoe oud ik was, dan gaf ik nooit antwoord. Nee, omdat dus niet zij dat... niet wilden geloven dat ik die bepaalde leeftijd had bereikt. Ja, jaloers? Nou, <laughs> ze, ze, ze, zien niet, ze zien het niet aan ja. je. Als, zij, als jij zegt dat jij daar tegen de vijftig aan loopt, dan verwachten zij een oude, verschrompelde ja. man te zien. En ze geloven je niet. Wat ik altijd wel zei, is ik heb uh, kinderen. En uh, dat, dat verandert dan het onderwerp van gesprek. Dan vraagt ze ja. niet meer naar de leeftijd, maar tenminste alleen maar het aantal kinderen okay. dat je hebt. Voor dat het aantal. Ja. Als je dan zegt dat je er maar twee hebt, dan kijken ze je grote ogen aan ja. en dan vragen ze maar waarom zo weinig? Ben je maar lui, zeker? Uh, ja, nou, in Afrika is het hebben van veel kinderen een, een, een oude dagsvoorziening. Ja, een ja, uh, domme, in feite. Hoe, hoe meer kinderen je hebt, hoe minder kans je hebt om, uh, om uh, armoede en honger te leiden. Hm. Ja. Wat is jouw mening waarom er jarenlang al honger en oorlog in Afrika is? Um, uh, honger? Um, waarom? Dat is een hele goede vraag, want het is niet nodig. Er is genoeg nee. eten op de hele wereld om iedereen te laten eten. Het is alleen zo dat een heleboel mensen... Um, een heleboel mensen die, uh, willen geen afstand doen van de hoeveelheid uh, die zij hebben. En ja. Dat is menselijk. Ik bedoel, als je veel hebt, dan wil je meer hebben. En daar vergeet men dus bij dat een heel klein gedeelte van de wereldbevolking... Uh, of een heel groot gedeelte van de wereldbevolking uh, niet genoeg te, te eten heeft. Maar het is, iedereen weet het, er is genoeg voedsel op, op de hele wereld om iedereen eten te geven. Maar ook voor de nomaden, want die moeten van plek ook naar plek. Ook voor de nomaden. Ook die voor weten de nomaden. het altijd vinden. En de nomaden of, uh... krijgen nu ook eten. Het probleem ja. is alleen, het zijn geen nomaden meer... Maar ze leven nu vast in een dorp. Gedwongen? Nou nee, maar ze krijgen, ze krijgen daar scholing. Ze krijgen daar uh, geneeskundige hulp. Dus ze wonen bij elkaar. Het vervelende is alleen dat uh, de katholieke kerk bijvoorbeeld. Die is heel erg sterk uh, vertegenwoordigd natuurlijk aan het. De katholieke kerk wil heel graag veel kinderen hebben. En voor Turkanen is veel kinderen hebben gewoon niet goed. Want nee. hoe meer kinderen er komen, hoe meer hulp wij moeten gaan brengen om die mensen uh, daar eten te geven. Ja. Dus er is, een, er is nog veel te verbeteren aan de hulp in Afrika. Het is een lange weg, maar uh, om het niet te doen, dat is natuurlijk helemaal uh, vreselijk. Uh. Merk je daar veel van corruptie? Ja, heel veel. Heel veel. Kun je een voorbeeld geven? Um, ja, de overheid. Kijk, het is een feit dat de overheid die van Kenia, die doet daar ook uh, ontwikkelingshulp. En, uh, zij waren een van onze partners. Wij werkten met meerdere partners. Iedereen die ver weg moest gaan, die kon bij ons een, een, een, een verzoek indienen dat zij hun vlogen. De Keniaanse overheid deed dat ook. En alleen ze waren uh, niet betrouwbaar. Uh, daar stonden wij te wachten met een vliegtuig. Maar dan komen ze niet opdagen. Oh, ja. Of uh, andere zaken. Er wordt voedsel gestuurd uh, van een hulporganisatie. En de overheidsambtenaren verkopen gewoon het voedsel wat beschikt is voor de mensen. Ja, dat is ongelofelijk. Ja. En steken het geld in hun eigen zak. En jij staat erbij en je kijkt ernaar en je kan niets doen. Omdat je anders je vergunning ingetrokken wordt Dankjewel. van je hulp uh, van, van, van, van de organisatie om daar te opereren. Ja, Corruptie is volop in Afrika, dat weet je. Daar ga je ook niet tegenin. Want je weet ook dat je op het moment dat je je mond had, doet je een pistool op je, op je voorhoofd. Zo. Ja. ja, dat is Afrika. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Heb je dat zelf ook meegemaakt? Uh, nee, uh, omdat Telezom zorgt dat hun mensen goed beveiligd zijn. Um, maar om je een voorbeeld te geven, de directrice van uh, Oost-Afrika, Oost-Afrika, woonde dus in Nairobi zelf. Zij uh, reed in een auto met twee gewapende wachten en als zij dus het um, kantoor verliet, dan belde zij eerst op naar huis om te zeggen dat de, hun wachten op straat moeten gaan staan om uit te kijken dat de auto eraan komt zodat. Als de auto aankomt, de, de poort meteen gaat en daarna weer dicht gaat, Want het is levensgevaarlijk om eerst naar de poort te, te, te rijden, daarna aan te bellen. Dan te wachten tot de poort gaat, want op dat moment word je overvallen. Dat is Nairobi. Ja. Daar had ik mee te maken op het moment dat ik daar kwam op verlof. Op het moment dat ik terug ging naar Takana. Ja, want het is uh, twee, drie dagen met de landrover is. Of nou, een paar vliegen met, met het vliegtuig. Daar zat ik tussen de, de, de, de, de plattelandsbevolking. En daar had ik ook natuurlijk wel mensen om me heen, ja ze dragen allemaal wapen daar om, om te helpen. Maar iedereen kent je daar en iedereen weet dus dat jij uh, daar een hulp, uh, hulp geeft. En dat is redelijk veilig, want de mensen die beschermen jou en die zullen jou altijd in bescherming nemen. En in Nairobi daarentegen is dat niet zo. Nee. Dat is het grote verschil in Afrika. Als je in Afrika zit en je hebt contact met de lokale mensen, dan zit je goed. Het is een grap, ik heb jouw boek een stuk gelezen. En Henk kunnen ze blijkbaar niet uitspreken. Mr. Ja. Heng werd je genoemd. Een bijna Chinese ja, benoeming. Klopt. Ja, ze hebben moeite of met de H uitspreken. Of, en daar zeggen ze dan een G voor. En, of de K en daar zeggen ze dan een G voor. En de persoon in dit boek die, die ik zei is een, een, een jongeman. Die, die, die noemde mij altijd Mr. Heng. En ik vond dat eigenlijk zo typerend ja. dat ik dat ook wel leuk vond om in mijn boek uh, te zetten de andere persoon in het boek, uh, sister Margaret, dat is degene die dus mij ja, uh, laat vliegen. Ja. Ja. Ja, die noemde me altijd Hank. Een Amerikaan, <laughs> ja, ja, ja, of zo zo'n zo'n zo, accent oh, ja, en zo. ja, ja. Ja. Werken er nog uh, eigenlijk nog veel blanken daar? Ja, absoluut. Uh, heel veel, heel uh, veel. En voornamelijk in dat gebied werkt. zijn dat uh, missionarissen? Uh, dus uh, zusters die daar al 30, 40 jaar werken. Tussen de, de, de, de katholieke zusters weliswaar. Mm. Katholie, het, het katholieke, de katholieken zijn heel erg sterk uh, vertegenwoordigd in Turkana. Ze hebben overal missies. Mm. En uh, voordat ik naar Afrika ging, had ik er niet zo op, het katholicisme. Nee. Een zieltje winnen en dat soort dingen. Mm, yep. Maar daar ben ik toch wel ingezien dat uh, de mensen daar in het eerste plaats zitten. ...omdat het maatschappelijk werken zijn... ...en niet zozeer uh, uh, zieltjes winnen. Nee. En bijvoorbeeld het, het belachelijke probleem van de paus... ...dat uh, geen condooms ja, verstrekt mogen worden in Afrika. Ja. Priesters krijgen daar dus mee te maken. Die mogen ja. dat niet doen. Nee. Maar je ziet wel dat zij gewoon in Nairobi... Uh, een, een grote doos met condooms kopen en bij de ingang van de kerk neerzetten. Oké, we zitten niet in de kerk, maken, maar uh, ja, ja, al is al gelukkig. Van, ja, ik mag ja. ze niet uitgeven, nee, maar als precies. daar een doos staan. Ja, toevallig staat dan een doos. De mensen daar gewoon uitpakken. Oh, Zo gaan die moeilijk. mensen daarmee ja, om. Dus het gelukkig. geeft al aan ja. dat het meer maatschappelijk werk zijn er dan. Er gebeuren nog wonderen ook. Ja, toch al. Ja, paint is die doos er. en de volgende dag ook ja. weer. Ja, ik snap het niet hoor dat de paus dat nou nog niet gewoon uh, goedkeurt. Laten de dan nee, zelf nee, eens daar naartoe nee. gaan en eens kijken wat er ja. allemaal gebeurt. Ja, maar ach god, uh, die, die, die, die, die paus die zit daar en uh, die heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de veldwerkers. Nee. En uh, mijn mening rond het katholicisme is dus wel een stuk genuanceerder geworden. Want uh, het katholicisme, nee, maar de individuele priesters. Ja. En de, en de, de hulp? Zonder deze mensen... De handjes, handjes zijn goed, maar wat er boven zit... Dat, uh, <laughs> ja, precies. Ja. Maar zonder deze mensen zou er niet zoveel hulp worden geboden in Afrika. Nee. Want het zijn voornamelijk priesters die er naartoe gaan om nee. de mensen te helpen. Nee. En dat zie ik de mensen hier uit straat, die geen geloof hebben, niet doen. Nee, nee, klopt. zeg ik nog even terugkomend op je boek. Uh, ja. Dat heb je voor jezelf geschreven of heb je dat voor Ter de Zon geschreven of... Eerste plaats heb ik dat, zoals ik al vertelde, heb ik een weblog geschreven. Daar kreeg ik heel veel positieve reacties op. Daar heb ik de beste verhalen uitgehaald in een boek gegoten. Eerste plaats verzoek van vrienden. Tweede plaats omdat ik het zelf heel erg leuk vond. en Die verhalen die een gedeelte van mijn leven geworden zijn in een boek te schrijven. En in derde plaats... Ja, vond ik het ook leuk om de mensen te vertellen wat het leven in Afrika is en wat het inhoudt en wat het hmm. uh, leven van uh, veldwerkers inhoudt ja. en hoeveel ze geven en uh, hoe weinig ze verdienen. En, uh, ja Dat ze, sommige mensen die dan terugkomen in Nederland dan toch een beetje om ze heen kijken en zeggen van goh, yeah, de wereld moet toch eigenlijk een beetje wakker geschud worden. Ja. Nee, nee, nee. En daar is dit boek eigenlijk een beetje voor bedoeld. Toen je terugkwam in Nederland, vond je Nederland veranderd? Nou, Nederland was niet veranderd, maar ik was veranderd. Ik ging weg op Schiphol en dat Schiphol vond ik een normaal uh, ja, uh, vliegveld. Je gaat er weg en je komt er weer aan. Na 2,5 jaar in de woestijn hebben gezeten, kwam ik aan op Schiphol en ik liep mijn mond open in de aankomsthal. te kijken wat voor prachtige natuurstenen vloer er lag. Wat de schitterende reclamestructuren overal zijn. Ja, Al die, die landingsbanen, hè? Ja, ja, landingsbanen zijn wel fantastisch. Grote vliegtuigen, de ene Dan nog grote. Klein vliegtuig, wel wil 20 jaar landen. Ja. ja. Met gemak. Maar ga je nog terug? Ja, ik heb beloofd, de mensen, daar om een keertje terug te gaan. Ik wil nog even een paar jaar. Wachten. Maar ik heb daar een aantal ontzettend goede vrienden opgebouwd mm. en die wil ik absoluut weerzien. En die mensen kunnen niet hier naartoe komen. Nee, dus nee. dat is de enige manier om dus Hoe lang vinden. ben je niet uh, terug geweest nog? Ik ben nu twee jaar terug. Twee dus, jaar weer in uh, Nederland. Ja. Ja. Ja. Ik wil nog een paar jaar wachten en dan. Uh, nou, wat ja. doe je momenteel? Um, ik uh, was werk, ik ben uh, toen, toen ik terugkwam uh, als uh, instructeur op Fokker 100 gaan werken bij uh, CIE in Hoofdorp. Dat is een uh, bedrijf waar heel grote vluchtsimulatoren staan, A ah, 10 tot 15 miljoen uh, dollar per stuk. En daar heb ik tot een half jaar geleden heb ik daar gewerkt. En toen is mijn contract niet verlengd. Uh, nu uh, ben ik uh, zoeken naar iets anders. Maar wat maak je nu, je vliegeruren? Um, die maak ik niet. Uh, ik ben een beetje aan het eind van mijn carrière, want uh, ik ben 53 en als commerciële vlieger word je op je 55 uh, gepensioneerd. Je mag nog tot je 60ste doorvliegen, maar ik heb meer uh, als 10.000 vliegeruren. Ik vind het eigenlijk wel dat zo. Zou je niet leuk vinden om bijvoorbeeld. Uh... Vluchtjes boven Zandvoort te maken voor toeristen. Ja, voor, voor, mijn lol, voor mijn lol zou ik dat wel doen. Maar, maar zonder toeristen. Ja, gewoon de lokale mensen. Ja, Zelf, ja. Iemand die, ja vrienden. vrienden. Ja, als je tachtig ja. wordt, dan geef je aan je vader een vlucht uh, ja, zo is dat, ja, bij jou. Ja. Nee, ik heb dat namelijk, uh, vele jaren heb ik dat gedaan op uh, Texel rondvluchten mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. Ik denk dat ik wel uh, wel keer dat eiland ja. rond ben geweest. Dus dat vraag, ken je wel. Dat ken ik wel, <laughs> ja. Ja. Maar Zandvoort, dat is wel Ja, dat ja, is een wat anders. Ja. Nou, probeer het zou ik zeggen. We doen, uh, verzoek indienen bij de gemeente Zandvoort, ergens in het circuit. Ze dus laten ook, heli ook helikopters toe. Dus, uh, ja, voor bot. de VIP's benen. Nou, dan kunnen ja. de gewone mensen ook met het vliegtuigje mee. Zo is dat. Ja. Wil je aan ons vertellen wat je het uh, leukste was wat je meegemaakt hebt in Turkana? Nou, het leukste, ik heb ontzettend veel leuke dingen uh, gedaan. Ik heb, he uh, <coughs> ik heb ook heel veel... Uh, ...foute dingen gezien, maar uh, het boek wat ik heb geschreven is voornamelijk uit de leuke dingen geschreven. Er zijn een paar uh, trieste dingen... Uh, uh Geschreven in het boek. Uh, omdat ik, die mij behoorlijk aangegrepen hebben. Omdat ik ze er toch in wilde hebben. Maar er zijn voornamelijk leuke dingen in het boek geschreven. En één van de uh, meest uh, bijzondere dingen is dat er een, dus een kindje bij mij aan boord uh, geboren is. Oké, okay, wauw. Ja. Ik heb daar zelfs fouten al van. Jongetje of meisje? Uh, dat, dat heb ik nee, niet meer. Gezien. Nee, niet meer. Want je moest natuurlijk het stuur vasthouden en, en uh, doorvliegen. Ik heb wel een fouten gemaakt <laughs> ja. in, de, in, de, in de tussentijd dat het kind achter mij gepaard werd. Uh, heb ik een foto, heb ik me omgedraaid in een foto. Oh, wow, Ja. ja. Geweldig. Maar dat was echt een onvergetelijke ja. ervaring. Ja. Ik werd namelijk. Uh, er werd geschreeuwd van achter en nou uh, me uh, getrokken en er stond een vrouw. Die stond, ja. een help, help, help. Jij kan niks doen. Nee, nee, precies. Ik ja. kan heel moeilijk even weglopen. Geen automatische piloot. Uh, uh, dus. Nou, uh, toen hebben ze. En toen heeft die vrouw die dus uh, naast die, die zwangere vrouw zat ligt dus op een, een brankaar in dat kleine toestelletje. En um, dat kind dat is dus ter wereld uh, uh, uh, gekomen en ik zag dat liggen en toen op een gegeven moment maakte ze dus een gebaar van me. En, uh, naar me, en ik begreep niet wat ze bedoelde totdat ik erachter kwam dat ze mijn mes wilden hebben oh, en dat mes ja, wel streng door te, uh, dat dacht ik snijden. ook ja. maar dat daar, in de eerste instantie niet die Turkaanse vrouwen hebben van die grote halskettingen om hè, en grote ja. uh, uh, snoeren met, met, uh, met, met, met kralen en daar sneed ze een stuk van af en dat wikkelde ze om de, de, de navelstreng heen, om twee, twee stakken. En toen gebruiken ze het mes om, om de navelstreng door te oh, snijden. Okay. Is het om het, het naveltje terug en te, ik, te ik drukken had, of nee. is het voor geluk dat ze dat uh, op de navel uh, doet van het kindje? Ze, nou, ze, ze moeten die navelstreng afbinden ja, voordat ja. Dat, dat doorgesneden wordt. Dus die vrouw aan boord van het vliegtuig, op, op 9000 voet hoogte, die had toch nog zoveel uh, uh, kennis. Ja, die eenvoudige vrouw. Om dat midden in dat vliegtuig op ja. een hele professorische manier te doen ja, ja, met gewoon. de geleend zakmes van de vlieger. Wow. <laughs> en dat heb ik dus helemaal in mijn uh, boek beschreven hoe ja, ja. dat gebeurt. Dat uh, is... Ja, ja. is wel heel speciaal inderdaad. Ja. Ja. In het boek staat namelijk ook, een, staat ook nog een ander heel leuk verhaal over een geboorte van een kind uh, onderweg, s'nachts, naast de auto. Het, ja. uh, maar op zich is dat niet zo verwonderlijk hoor, dat we veel met geboortes te maken hadden. Want op het moment dat er ergens dus in een ziekenhuis in Turkana een complicatie was met een kind, dan moest dat natuurlijk opgehaald worden. En dan, dat deden wij. We vlogen we erheen, haalden het kind op en brachten we het naar uh, een ziekenhuis waar de faciliteiten waren. Stel nou dat er uh, toch weer een noodkreet komt van terde zon: van Henk, alsjeblieft, we hebben een piloot nodig. Ja, dan ga ik. Daar ja, ga je. Absoluut. Ja. Um, dat kan ook wel eens gebeuren hoor. Uh, want, uh, de reden waarom ik daar kwam te zitten is uh, dat iemand anders had toegezegd om daar voor twee jaar naartoe te gaan. En uh, dat was vlieger van de KLM en die had een jaar onbetaald verlof uh, gekregen. Die heeft een week voordat hij daar naartoe ging afgezegd omdat hij... Die... Ja, toch besloot om dat maar niet te doen. Hm. En ja, op dat moment zit de ster dus ster de zon met een ontzettend probleem en de handen in het haar. Maar waar haal je op een jaar, een maand basis en nieuwe vliegen vandaan? Ja, binnen een week vertrekken. En toen kwamen ze bij mij terecht, vier, vier, vier. En dat kan dus altijd weer gebeuren, want dat heb ik ook toegezegd. Ja. Wel een heel ja. avontuurlijk leven. Ja. ja. ja. <laughs> ik heb een deeltje wel gehad. Ja. Vervel je niet? Wat zeg je? Vervel je niet? Uh, op dit moment? Ja? Nee, op dit moment <lacht> ja. Kun je wennen aan Nederland met zoveel luxe en, en dat gezeur af dat ja, van andere ja, mensen? Dat je denkt, ja, ja, ja, Beter zelfs nadat oh. ik terugkomen ben uit Afrika. <lacht> ja. Misschien was ik vroeger wel ontevreden. Ik kan nu veel meer waarderen wat ik zie. En de, vooral de rijkdom waar we in leven. Ja, en, uh, ja die AOV die al omhoog gaat. 67. Ja? ja? Zit je daar niet mee? Nee, want uh, voor mij is het maar een jaar wat erbij komt. de oh, ja. andere is het twee jaar, dus bof nog. Ja, is die ja, ik zie Patricia bedroefd kijken. Ik moet nog door. Nee. Ja. Nou, heel veel uh, avontuur nog, waar het ook uh, naartoe kan uh, gaan. Nou, dat <laughs> zal niet meer gebeuren. Nee? Er is nog één ook ding... Ook zelf niet dat dus je denkt, nou, ik heb toch een nou, beetje avontuur Nou, er is nog nodig. één ding waar uh, Therese mij mee wel kan kietelen. Zij hebben uh, een project wat ik fantastisch vind en dat is in het Amazonegebied. Mm -hmm. Dat is een hospitaalschip en het heet de Abaré, heet dat. Die boot doet vreselijk goed werk. Want uh, dat is een gebied waar dus absoluut geen medische zorg uh, gegeven wordt. En dat gebied is zo ontzettend groot. En er wonen zo ontzettend veel arme mensen. En uh, die niets hebben. En het land wordt volledig leeggeplunderd en uh, uitgebouwd. Ja. Door voor goud en voor ja. olie en landwinderij. Uh, um, Terwijl heeft heeft dus daar een, een hospitaalschip mm -hmm. gebouwd. En dat vaart nu. En dat doet vreselijk goed werk. Dan hebben ze daar twee rips, hebben ze daar achter. Een rip is een hele snelle uh, motorboot, een Zodiac. En daar ja. voor, vervoeren zij dus uh, de zwaargewonden mee over de rivier naar de, de steden ja. Belém en oh ja, Santarém. Ja, ja. Maar daar zijn ze ook twee tot drie tot vier uur over die Amazone rivier. Aan ja, dat is niks, ja, precies. En dat zijn gigantische afstanden. Ja. En, uh, als Teresom daar ooit een vliegtuig wil zetten, uh, neerzetten op vloot. Uh, dan heb ik al gezegd, dan kunnen ze mij. Uh, dan wil ik dat wel organiseren. Dat lijkt me fantastisch. Om oh, oh. nou, dat op te zetten en dan zodat jongere vliegers daar uh, mee verder kunnen gaan. Ja. Maar dat, dat zou een project zijn wat heel erg nuttig was. Ja. Ja. ja, ze doen in ieder geval heel erg goed werk en jij zeker ook. Dankjewel. Mogen we je hartelijk bedanken voor uh, ja, toch een heel spannend leven wat je dan uh, in inwezen hebt en waarschijnlijk Dankjewel. ook weer uh, krijgt in Zuid-Amerika. Dus te hopen natuurlijk dat het doorgaat. Ja. Hartelijk bedankt. Dankjewel. En reed opeens te hard Ze lachten nog naar mij Maar toen was het voorbij Een auto